...zijn geld hier, die moet ook hard werken voor die overwinning in deze etappe. Hij doet in elk geval goede zaken voor het uh, algemeen klassement. Dat is natuurlijk uh, belangrijk voor Alexander vino ...maar wat zou hij graag een herhaling willen hebben van uh, die etappe van vorig jaar naar een En ...daar gaat Alberto Contador. Contador probeert uh, te demareren uit het uh, peloton. Even kijken hoor, of is het hem wel? Nou ja, we kijken naar dat peloton. Nee hoor, Contador zit daar nog gewoon keurig in het peloton van Het is een ploeggenoot, het zou uh, even kijken... Vogelzang, wel eens kunnen zijn die daar probeert. Wat zeg ik? Vogelzang rijdt daar helemaal niet. Nee, dan is het Richie-Port misschien wel. En daar zien we Gilbert gaan. Nu gaan we de echte grote man zien. Philip Gilbert in zijn rood-wit-blauwe trui. Sebastien, jij nog in koers? Sabas zit niet meer in koers. Sabas is inmiddels afgeleid. Dan ga ik verder. We zien Philippe Gilbert, we zien Andy Schleck, we zien Contador daar zitten. Dat zijn de mannen daar vooraan. Cadel Evans die doet ook nog mee. Jurgen Van der Broek zit er nog bij. Frank Schleck zit er nog bij. Koenego zit er nog bij. Eigenlijk alle grote namen behalve Robert Gesink. Wat jammer. Gisteren ging het zo geweldig goed en daar gaat Contador dansend op de pedalen, licht pedalerend en hij krijgt meteen Andy Schleck met zich mee. Hij krijgt ook Cadel Evans met zich mee. Dat is natuurlijk allemaal achter de echte strijd om de etapoverwinning. Maar hier gaat het gewoon om kostbare seconden voor de gele trui. En dan gaat Philippe Gilbert aan de rechterkant van de weg. Gilbert demareert, maar ik wil weten of Costa daar nog steeds rijdt. Costa willen we zien. Leuk om te zien hoe Gilbert daar wegrijdt bij de klassementsmannen. Want daar blijven ze zitten hoor. Daar rijden ze niet weg. Daar komen ze niet meer achter Philippe Gilbert aan. En dat is toch wel heel erg opvallend. Tony Martin zit daar nog steeds bij. En dan is het weer een demare. Van Contador en kijk ik uit het raam of ik uh, Rui Costa kan zien aankomen. Want uh, dat wil ik weten. Costa of uh, Fino Coer of... Hé, hey, daar gaat Koenigo. Koenigo aan de rechterkant uh, van de weg. En die demareert dan bij uh, Contador weg. En dan is het Tony Martin die daar achteraan springt. En hang ik nog steeds hier door. En wil ik weten wie hier gaat winnen. Want dat is natuurlijk veel belangrijker. Het is leuk om te kijken natuurlijk naar de klassementsmannen. Natuurlijk, ik stap de regie wel hier van de Fransen. Die willen weten wat er gebeurt voor het algemeen klassement. Maar daar hebben we hem. Rui Costa nog steeds met voorsprong. Gaat hij dan toch een etappe winnen hier in de Tour Hij gaat winnen. Hoe is het mogelijk, zegt Rui Costa. Vindt hier de etappe en Vino Kurov komt er niet. Dat is toch wel uh, sensationeel. Louis Costa wint de etappe hier met een gemiddelde van 41 kilometer per uur. En dan kijk ik wat er verder aankomt. En dan uh, wacht ik op uh, Alexander Vinokourov. Daar, uh, wat is dit? Uh, Philippe Gilbert. Waar is Vinokourov gebleven? Gilbert komt hier over de streep. Dan is het Evans. Dan is het Sanchez. Dan zien we ook nog Martin komen. En de rest van het uh, peloton. Die zitten allemaal dicht bij elkaar. Die verlezen niks. En Vinokourov komt nu pas over de streep. De streep. Die heeft dan toch uiteindelijk moeten inleveren. Rui Costa wint de etappe voor Philippe Gilbert. En we wachten gewoon op, op uh, Geesink. Hier komt Rob Ruij. Ja, die heeft dan toch nog even wat achterstand opgelopen op het einde. En daar komt Johnny Hogeland aan. Die zien we dan aankomen met uh, Robert Geesink of niet met Robert Geesink. Nee hoor. Hogeland rijdt in een groepje waar Geesink niet bij zit. Hier komt hij over de streep. 53 seconden. Achter de winnaar. Achter Rui Costa. En dan Kijken we. Daar zit ook leukemans nog bij. Van vacant Soleil. En wacht ik nog steeds op Robert Geesing. Ik kijk inmiddels de weg af. Terwijl het inmiddels 1 minuut en 6 seconden geleden is. Dat Rui Costa hier als winnaar van deze chaotische finale. Over de finish is gekomen. Vino dus helemaal in elkaar geklapt. Hier komen nog wat mannen over de streep met achterstand. Maar nog steeds geen Robert Geesing. En daar komt Robert Geesing over de streep. 1 minuut en 24 seconden is zijn achterstand. In het gezelschap van Tendam. En daar zit dan ook nog Luis Leon Sanchez bij. 1 minuut en 24 seconden dus achterstand voor Robert Geesing op Rui Costa. Dat betekent dat hij kostbare tijd verspeelt. In de strijd om de gele trui. En dat is jammer dat Robert Geesing hier een slechte dag heeft gehad. Hij heeft toch blijkbaar zijn valpartij van twee dagen geleden moeilijk kunnen verteren. Robert Geesing dus in de problemen. Verliest dus dik een minuut op de andere mensrenners. De andere klasse mensenrenners waarvan Gilbert in ieder geval nog hier als beste over de streep kwam. De rest zat allemaal dicht bij elkaar. Maar Rui Costa is de grote man van deze etappe. De Portugees wint zijn allereerste toeretappe. En uh, wij stelden het nieuws ervoor uit. Aard Huusoft in het Geelboog, denk je? Ja, zeker. Hij zat erbij in de eerste groep. De eerste twintig uh, over de streep. Hij hing er nog aan. Zat er nog tussen. Zat er geen gaten tussen. Zat er dus. geen gaten tussen. Eén seconde. Ge... Oké, okay, houden wij op. Wij gaan naar het uitgestelde nieuws van vijf uur. Het is vijf minuten over vijf. Luisteraars, blijft aan uw toestel. Attentie! Attentie! Onvoltooid verleden tijd op de radio. De zondagse zomerseries van OVT.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 Kijk, terwijl u even lekker bijkomt op de camping, of... Ja, het er, het, het, hè, de jongens, me alsjeblieft, ja, zeg. Hey. Mij, dus als het in de vakantie rustig is op de weg, grijpen wij de kans om de A67 is goed onder handen te nemen. Asfalteren is hier hard nodig. En daarom is de A67 tussen Asten en Gelderop dit weekend afgesloten. Dus als u dan wel in het land bent, kijk even op vananebeter.nl. Nou toppers, en nu weer het werk. Door goed voorbereid op weg te gaan, komen we verder. Dit is Radio 1 Journaal. Hallo Duivene de Wit. Nederland feliciteert Zuid-Soedan met onafhankelijkheid. Slachtofferhulp in geldnood. Marian Goosen geeft persconferentie. Nederland heeft Zuid-Soedan direct na de onafhankelijkheidsverklaring... erkend als zelfstandige staat. Premier Rutte heeft president Kier veel succes gewenst. Hij helpt op voortzetting van de samenwerking.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 Bij Slachtofferhulp Nederland werken 350 betaalde krachten en bijna 1500 vrijwilligers. De huidige directeur verdient met ruim 110.000 euro al minder dan zijn voorganger, die 136.000 kreeg. De organisatie zegt dat het financieel wanbeleid ontstond door een nieuw boekhoudkundig systeem. Slachtofferhulp Nederland helpt mensen die slachtoffer zijn van bijvoorbeeld een misdrijf of verkeersongeluk.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 En dan moet ik even het juiste bericht erbij halen. In de Amsterdamse binnenstad wordt vandaag gevierd dat 100 jaar geleden de eerste Chinezen zich in Nederland vestigden. De feestelijkheden zijn georganiseerd door de Stichting 100 jaar Chinezen in Nederland. Op de Dam begon een spektakel met 100 Chinese leeuwen. Die dansen daar vandaag in, van in een optocht naar de Nieuwmarkt. Volgens de organisatoren is het een eerbetoon aan de oudere generaties die in Nederland de weg effenden voor de huidige Chinezen in het land. Als er nog niet gespeeld kan worden in het stadion van FC Twente... is de ploeg welkom in Gelsenkirchen, in het stadion van Schalke 04. Dat heeft de manager van de Duitse club laten weten. Eergisteren stortte in het twente stadion een tribunedak in. Daardoor moet Twente voor de eerste thuiswedstrijden van het nieuwe seizoen... mogelijk een ander onderkomer zoeken. En het geldt ook voor de komende duels in de voorronde van de Champions League. Gelsenkirchen ligt op een uurtje rijden van Enschede. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup wedstrijd tegen Zuid-Afrika met 2-1 achter. Robin Haase en Jesse Galung verloren dubbelspel in vier sets van Rick de Voest en Kevin Anderson. Nederland moet morgen de twee enkelspelen winnen om nog kans te maken op promotie naar de wereldgroep. Dan het weer in het oosten. Kans op onweer. In het westen droog en wat zon. Vanavond trekken de laatste buien weg. Morgen een vrij zonnige dag. Het wordt dan 20 graden aan de kust en 24 graden in het zuidoosten. En na morgen wordt het weer wisselvallig. AWB Verkeersinformatie. Er staat één file bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Bresserplein en Rotterdam Centrum. Drie kilometer. En dat komt door wegwerkzaamheden.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 Beter Horen, de hoorspecialist. Met Tom van We gaan richting kwart over vijf. De etappe zit er dus op. Rui Costa en uh, voor Nederland de belangrijkste conclusie. Truitje kwijt, tijd kwijt. We gaan maar eens even naar de uh, finish. Kio Lippens zit daar... Want raken we ook Nederlandse renners kwijt vandaag in de Tour, -Gio? Ja, dat is de grote vraag inderdaad. Omdat we weten dat Wout Poels al vrij vroeg in de finale gelost werd. Eigenlijk toen het serieus bergop begon te gaan hier in de Auvergne. Wout Poels die ziek is geweest. En we kijken nu, 30 minuten en 27 seconden mag hij verliezen. Dan is hij nog net op tijd binnen. Maar ik denk niet dat hij het op zijn Van Hummels moet gaan doen. Dat hij echt moet wachten tot het allerlaatste moment voordat hij binnenkomt. We kregen in ieder geval de melding dat twee minuten nadat... De winnaar hier over de streep kwam dat toen Wout Pols nog 12 kilometer te rijden had hier in deze moeilijke wegen. En dat betekent dat hij aan een leidensweg bezig is. En hopen maar dat ze hem daarbij bij Vacansolei in ieder geval nog in koers kunnen houden. We weten dus dat hij ziek was. Dat hij heeft moeten overgeven gisteren voor de etappe. En dat het allemaal niet goed ging. Ik heb de rangen en standen hier. Alberto Rui, Alberto Costa uit Portugal. Dus hij wint de etappe voor Philippe Gilbert. Die zat er 12 seconden achter. Dan op 15 seconden Kedel Evans voor Samuel Sanchez, Peter Velits. Dries Devenijns, de bellen van Quickstep. Damiano Cunego, Alberto Contador, Andy Slek en Frank Slek, Jurgen van der Broek trouwens op de 12e plek. Allemaal natuurlijk in dezelfde tijd als Kedel Evans... die daar dus op 15 seconden van de winnaar over de streep kwam. Dan worden de verschillen wat groter. Beste Nederlander op de 38e plek, Rob Ruig, 34 seconden. Achterstand dan Johnny Hogeland op 51 seconden. 52 seconden Laurens Tendam op 1,24 in het gezelschap van Robert Geesink op 1 minuut en 24 seconden. Dat betekent dus dat Geesink. Kostbare tijdverlies. 1 minuut en 9 seconden op de andere klassementrenners. Het is allemaal nog niet uh, uh, ja, uh, onoverkomelijk. Het is nog te overzien, die achterstand. Maar toch, hij had het maar beter niet kunnen hebben op uh, de andere klassementrenners. Dan uh, Bauke Mollema op 2 minuut 37. En lieve Westra, nou een beetje de beste of de rest de beste van de niet-klimmers op 5 37. De klassementen. Tor Hussoft. hij blijft gewoon aan de leiding. Want Tor Hussoft zat uiteindelijk met zijn gele trui gewoon... In die groep die samen met Cadel Evans over de streep kwam. Hij heeft nog steeds 1 seconde voorsprong op Cadel Evans. Dat is knap. Dan op de derde plek Frank Sleck op 4 seconden. Kleuden op 10 seconden op de vierde plek. Jacob Voegelzang op de vijfde plek. Dat zien we dan daar staan met 12 seconden achterstand. Robert Geesik. ik zei het al, hij zakt. ...van de tiende plek naar de zeventiende plek... ...en heeft nu een achterstand van 1 minuut en 28 seconden... ...op de gele trui dragen op Torhusoft. Eén ding, hij blijft wel in de witte trui... ...volgens de provisorische berekeningen hier aan de finish. Hij heeft een voorsprong van 59 seconden... ...op de nummer 2 in het jongerenklassement Rijn Taramee, ...die dus 59 seconden achterstand heeft... ...en de derde staat daar, Jean op op 1,20. De balletjes die verwisselt wel van eigenaar TJ van Garderen... ...die mag hem straks aantrekken. Hij neemt hem over van Johnny Hogeland. En ook de groene trui verwisselt weer van eigenaar. Want Gilbert door dat sprintje aan de finish waar hij de tweede plek pakte... die wipt weer over die Rogas heen. De Spanjaat die vandaag in het groen mocht rijden. Dus Gilbert straks in die groene trui. We gaan napraten. Doen we met de man die voor de zoveelste keer alweer... ik meen de vierde keer op rij... de beste Nederlander is in een etappe. Rob Ruig op de 38e plaats met 34 seconden achterstand... ...op de winnaar, op Ruby Costa. Uh, ja, er wordt met hem gepraat. Ja Rob, wat um, moet jij uh, je goed voelen? Uh, ja, goed voelen is een groot woord misschien. Kan altijd beter hè? Dus uh, laatst geef ik een beetje toe op die mannen. Uh, dat is denk ik een beetje hardheid dat ik mis. Het uh, was best een explosief klimmetje. En het uh, ja, is gewoon jammer dat je... Dat ik even het gaatje moet laten. Dus ik denk een beetje macht dat ik nu nog mis op het moment. Waar ik ook een beetje op doel is dat we je eigenlijk de hele week al vooraan zien koersen. En nu ook weer in het Centraal Massief. Uh, ja, de hele week gaat al goed. Ik hoop dit vast te houden. En ik hoop eigenlijk nog een stapje beter te worden. Ik hoop ik in het hooggeberg ja, echt om mijn recht te kunnen komen. En uh, ja, ik probeer gewoon met de dag te evalueren en uh, dit vast te houden nogmaals. Kun je aangeven hoe zwaar deze uh, finale was met die klim van de tweede categorie en die slotklim? Ja, het tempo ligt onwijs hoog de hele tijd. Het is super nerveus. Uh, ja, er zaten ook rappe mannen tussen, zoals Jolbert. Dat zijn uh, mannen ja, die niet voor het hooggebergte uh, zijn. Maar, uh, ook Usoft, En die, die knallen nu nog mee. Dus uh, ja, er zijn mannen uh, die zijn nu nog gebaat zijn uh, bij een goede rituitslag. Die dadelijk uh, weg gaan vallen. En, uh, ja, vandaar dat het ook wat hectisch was. Ook uh, in de afdaling koer, of die doen een aanval op de, op de klim van tweede categorie. Uh, daarna was denk ik een beetje stress in, uh, in de achtervolgende groep. Want ja, wie gaat het gat dichtrijden? En uh, BNC nam het heft in handen. Maar uh, daarachter was het eigenlijk knokken voor de plek. En uh, ja, dan, uh, dan moet je wel eens je ellebogen gebruiken. Zou jij met een glimlach. En jij geeft het aan, uh, de, ja, de hele tijd al, ook met dit interview... Dat je meer wil hè, in jouw debuutjaar, in jouw debuuttoer? Uh, ja, ik, je wil altijd meer, laat ik het zo zeggen. Maar uh, zoals het op dit moment gaat, uh, mag ik niet klagen. Alleen, uh, ik ga nu niet uh, de bus onderuitleggen en denken van ik ben er. Ik uh, probeer steeds beter te worden. En, uh, ja. en je hebt dromen? Uit te groeien uh, tot een beter renner. Is... Je hebt dromen, of niet? Uh, dromen? Uh, ja, ik weet niet wat je onder dromen verstaat. Ik denk, uh, ik denk dat je be betere beter doelen kan noemen. Okay. Wat is het doel? het doel de komende dagen? De komende dagen, ja, zoals ik net al aangeef, gewoon uh, deze vorm vasthouden. Ik bekijk het uh, met de dag. Dit is mijn eerste grote ronde, dus ja, ik weet niet waar ik volgende week sta. Ik hoop dit vasthouden. te houden. En, uh, ja, het doel voor de toekomst is gewoon uit te groeien tot een hele goede renner. En uh, Daar werk ik nu voor en uh, ja, daar draagt dit ook bij. de France. Goed, Christopher Cross met uh, All Right natuurlijk. We gaan weer naar Gio Lippus toe. Uh, ja Gio, want het is geen vrolijke dag voor het Nederlands wielrennen vandaag. De krant is er even net dat we de beste Tourweek van jaren achter de rug hadden. Maar het is de tweede week geloof ik die begonnen is. Ja, uh, ja. Is Wout Poels al over de streep? Nee nog steeds okay. niet. Maar we horen wel hoopgevend nieuws. En ja, Dat is dat hij inmiddels in de laatste twee kilometer uh, aangekomen is. Nou gaat die laatste twee kilometer verneinigd berg op. En ik kan me zo voorstellen als je hele lichaam gewoon leeg is. Als je alles nou ja eruit uh, gespuugd hebt. Uh, dan, uh, dan, dan, dan kom je gewoon niet meer uh, vooruit natuurlijk uh, in zo'n uh, steile klim. Maar goed hij mag 30 minuten en 27 seconden verliezen. En de klok is op dit moment 23 minuten en 15 seconden onderweg. Dus ik kan me haast niet niet voorstellen Dat Wout Poel straks te laat gaat binnenkomen. dan komt hij toch nog op tijd binnen. We hebben inmiddels wel Adi Engels alweer over de finish gehad. De man die in de lange vlucht van de dag zat. Renner van Quickstep bezig aan zijn tweede Tour de France. En hij kwam binnen op 18 minuten en 55 seconden van die winnaar Rui Costa. En daarachter zagen we de bus binnenkomen. De bus zonder, nou ja, wel met chauffeur. Onder andere Cancellara. Dat was zo'n beetje de chauffeur van de bus. De wereldkampioen tijdrijden. En daarin zaten Chalingi, Maarten Chalingi en Lars Boom. Ik zag ook Juan Manuel Garate, de Rabobankrenner die met zoveel pijn in het lijf moet rondrijden. Die zat daar ook nog bij, want hij heeft dat breukje in de bovenarm opgelopen bij die valpartij. Ja, we dachten inderdaad, Tom, dat het allemaal heel erg goed ging met de Nederlandse renners. We waren zo trots erop dat Robert Geesing in die witte trui mocht rondrijden. Dat mag hij nog steeds, maar hij verliest toch wel kostbare tijd hier. En dat nadat hij gisteren toch op een een hele goede manier leek te overleven in dat uh, slagveld. In dat uh, de slot van die etappe die zo chaotisch was. En waar allerlei mensenrenners in de problemen raakten. Vandaag dus Robert Geesink in de problemen. Met name in de laatste beklimming kon hij er niet meer bij blijven. Hij kwam dus op ruim een minuut binnen van de andere mensenrenners. Dus ging Steven Dalebout naar zijn ploegleider, naar Adrie van Houwelingen. Om eens te vragen wat er allemaal aan de hand was. Ja, Robert Gezing heeft nog wit Is de conclusie, um, verliest tijd, verliest 1 minuut 24 uh, op de winnaar uh, en uh, uh, iets minder op de andere klassementsmannen. Uh, wat verliest hij nog meer vandaag? Nou ja, je ziet in ieder geval dat, uh, dat uh, die vrees heb je altijd na zo'n val. Dan ben je niet na de eerste dag als je daar doorkomt, dan is het klaar. Dat speelt veel langer door in het lijf. En... Kijk, dit, is een, dit is een etappe van niks voor een klimmer. Als je ziet wat er voorin zit, ja, daar zit die spelonderwijs bij normaal gesproken. Dus ja, lichamelijk uh, zit het niet, uh, niet in orde. En, ja, hopen op herstellen is het, hopen op, uh, op er doorheen te komen. Maar, maar goed, dit, is, dit zijn momenten van gewoon daar zitten en het is nog niet eens een beslissende etappe. Dus hij moet ja, we moeten heel snel herstellen van dit. Dus allemaal te wijten aan de valpartijen deze week? Nou ja, we kennen Robert Geesink. Je kent de renner Robert Geesink. Die gaat niet gelost worden als Huzoft of er nog bij zit. Um, ja, hoe moet dat dan nu verder? Is het, is het echt een kwestie van afwachten en zo, zo weinig mogelijk tijd verliezen? Nou, nu gaan we kijken hoe, uh, hoe die ervoor staat, hoe, hoe die vanavond is. En uh, dan gaan we morgen wel, wel kijken hoe we de koers ingaan. Ja, want ik proef aan jouw antwoord. De, de, dit is een grote klap. Ja, nou ja goed, ik heb nooit staan juichen en gisteren ook niet, toen hij toen zo'n rit over, overleeft. Dat, dat is meer uh, het geluk aan je zijde hebben dat je niet valt, maar die rit stelde niks voor natuurlijk. Uh, nu werd er echt een, uh, fysiek wat gevraagd van het lijf. Uh, en, uh, en dan zie je dat hij toch nog, uh, en hetzelfde is met Karate, die is er nog veel erger aan toe. Ja, die, die, die komt ook geen streep vooruit. We hebben daarover gesproken. Hoe erg is hij eraan toe? Ja, goed, die, die heeft dan natuurlijk niks, uh, niks te verdedigen. Maar die, die kan niet meer als achter in het peloton uh, rijden. En die heb je ook nodig. En dat, ja, dat is een zwaar gelach. Uh, die valpartij heeft voorlopig... Uh, uh, voorlopig heel veel invloed op, uh, op het rijden van die twee. Dat was het er neergeslagen. Adrie van Houwelingen dus over uh, die, af, uh, over die uh, twee mannen uh, bij de Rabobankploeg. Uh, en uh, we kijken nu nog steeds de weg af. Want uh, ik kijk waar uh, Wout Poels blijft. Uh, 30 minuten dus en 27 seconden mag hij dus uh, verliezen. 27 minuten zijn we inmiddels onderweg. En ik zie het publiek wel uh, die kant op kijken. En dan wordt er wel wat gezwaaid. De agenten staan hier nog steeds op de streep. Ja, ik moet toch een klein beetje weer terugdenken aan wat er uh, vorig jaar gebeurde. Vorig jaar met uh, Kenny van Hummel. Ja, dan wordt er gefloten en dan denk ik dat Wout Poels uh, er inmiddels aankomt. De man die die eenzame strijd heeft uh, moeten leveren. Strijd omdat hij ziek is geworden. En dan is het voor hem maar te hopen dat hij er nog een beetje doorheen komt. Want morgen hebben we natuurlijk weer een pittige etappe. Dan gaan we naar saint flour Maar dan is het rustdag geblazen. En zou Wout Poels in ieder geval weer kunnen herstellen. Een beetje kunnen bijkomen van die ziekteaanval. Ik zie de fotografen. Met name ook de Nederlandse fotografen. De cameramannen zie ik hier ook staan. En ook wat dat betreft lijkt het op Kenny van Hummel. Die vorig jaar toch eigenlijk vanaf de Pyreneeën al die strijd voerde. Eerst in de Pyreneeën tegen de tijd. En daarna ook in de Alpen. Totdat hij in een afdaling ten val kwam en toen was het dan definitief uh, einde tour. De speaker Daniel Morjas begint uh, langzamerhand op in uh, uptempo te praten. Dan moet hij eraan komen, maar goed hij moet ook voortmaken hoor. 28 minuten en 16 seconden is het. Ik zie de fotografen nu ook gewoon de camera's in de aanslag uh, uh, houden en dan uh, klinken er weer wat uh, fluitjes en dan uh, komt hij daar uh, in de verte aan Wout uh, Poels en dan gaat hij het echt net redden hoor. Ik zeg het nog maar een keer. 30 minuten en 27 seconden. Minder dan 2 minuten nog. En dan uh, moet Wout Poels terecht wel binnen zijn. Maar ik zie de mensen daar uh, op de borden klappen. Ik kan een metertje of honderd uh, voorbij de streep. Kan ik uh, nog net uh, zien. En uh, voor de streep. En daar komt hij over de streep. Helemaal leeg gereden in zijn eentje. 28 minuten en 48 seconden. Hij wordt opgevangen door een van de soigneurs. Uh, door de persman Art Bierens. Die loopt daarmee. mee. De Nederlandse journalisten lopen mee. En dan, uh, ja, hij is leeg. Hij is totaal leeg. Kan niet meer trappen. Ze pakken hem onderaan. ...aan het zadel beet, zodat hij in ieder geval niet van zijn fiets dondert. De bezemwagen erachter, traditioneel beeld van de renner die als laatste over de streep komt. Wat goede nieuws is in ieder geval dat Wout Poels op tijd binnen is. Ja, Aard Vierhout, dat deze hele dag even optellen. Uh, we gaan dat straks wat uitgebreider doen, even drie dingen heel kort. Rui Costa, mag ik blij zijn dat een aanvaller een keer wint gewoon? Ja, dat is geweldig natuurlijk. Hij heeft een gestreden uh, vol in twijfel. Zie je hem uh, drie, vier keer omkijken in die laatste twee kilometer. Weten dat er iemand van het klassement achter hem aankomt. Weten dat Vinokourov achter je aankomt. Nou, als je dat ziet, voelt en merkt, dan, uh, dan, dan, dan, dan weet je nog steeds niet of je wint. Ook al heb je voorsprong. Dus ja, dat is een geweldige overwinning. Geweldige overwinning. Twee, Vinokourov tot twee kilometer voor het einde dachten we. Misschien wel op weg naar het geel. Totaal opgeblazen. Ja, die, de, de laatste 600 meter uh, stond hij in één keer helemaal te voet... en, en heeft zich er nou nog kunnen redden met, het, uh, met de groep die hem inhaalt. Komt daar uh, als derde laatste 22e naar boven, nog net in dezelfde tijd. Dus daar heeft hij geluk dat er geen gaten vallen tussenin. En hij, hij heeft aangevallen en komt met dezelfde tijd als, uh, als Evans en de, en de Slekjes over de meter. Dus dat is zijn geluk nog weer, maar wel natuurlijk een heel geweldige aanval. Conclusie drie, Andy Slek. reed vorstelijk bijna lachend naar boven. Mag ik dat niet zeggen of lijkt dat zo? Ja, Maisie, uh, op het moment dat het Conte doorgaat, kon hij afgelopen week nog niet mee. Moest hij verstek laten gaan. Verloor hij ook nog een paar seconden. Ja. En, en nu uh, ja, leek het wel uh, of hij fluitend in het wiel sprong. En totaal geen moeite doet om zelf aan te vallen. Dat ja. absoluut niet. Dus uh, het is consolideren, meerijden. En dat hebben ze eigenlijk de hele dag gedaan. Van, uh, van, van, van, van hij sowieso met, met Frank. Conclusie 4, de minst leuke voor de Nederlandse luisteraar en kijker. Op uh, dag 8 van de Tour uh, kan Robert Gezink uh, door malheur en alles opgeteld... maar die neemt gewoon afscheid van een uh, idee dat hij op een podium kan eindigen. Ik denk dat die conclusie duidelijk en, en juist is. Dat, uh, het wordt nu beperken en rijden en dan afvragen of je moet rijden voor een klassement... of dat je moet gaan rijden voor een uh, etappenseger en misschien wel meerdere etappezeges als team. En... Of je gaat de boot nog hoog houden. Ik denk dat ze morgen nog af zullen wachten. En dan eh, op de rustdag zullen gaan beraden hoe ze het aan gaan pakken. En in de hoop dat, eh, dat Robert zich toch kan herstellen. En er gebeuren vaak rare dingen in de Tour. Dus we moeten natuurlijk niet een kruis achter Robert Geesing gaan zetten op dit moment. Nee. Hè. Het is eh, lastig na zo'n recu ja, recupereren van die valpartij. En dan zo'n dag als vandaag eroverheen. Morgen wordt het nog Ik lastiger. Ik zeggen, want morgen wordt nog lastiger. Rijn. Ja. Nou, daarom. En het kan maar zo zijn dat hij nu net het laatste dipje gehad heeft... en dat hij vanaf morgen weer uh, iets meer kan aan, uh, aanklampen... en iets meer in zijn stuur kan trekken en, en knijpen en dat het beter komt. Een andere conclusie die we nog niet gesteld hebben is, is onze Wout Poels. Ja. Ja, gisteren begonnen met een lege maag. Voor de start al uh, enorm overgegeven, niks meer overgehouden. Dan een hele etappe in. Voor hem nog het geluk dat het de rustigste etappe van de hele Tour was. Maar da zelfs dat ging al bijna niet. Dus um, het feit dat hij gelost wordt op 30 kilometer van de streep, uh, zelfs iets eerder nogal, en dan toch nog op tijd binnenkomen, is, is heel knap. Het is alleen uh, wel heel erg lastig om, uh, om met dat gevoel weer morgen tegemoet te zien. We gaan daar zo nog even rustig over verder praten, maar we gaan eerst eens even naar het nieuwsblok van half zes. Radio 1: Het NOS-journaal.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 de kuifmakaken, die woensdag uit hun kooi in Artis ontsnapte, zitten allebei weer vast. Het mannetje was donderdag al gevangen, maar het vrouwtje liep nog vrij rond. Vanochtend wilde ze weer terug naar de groep, waarschijnlijk omdat ze honger had. De aap kon toen makkelijk weer worden opgesloten. En dat is nieuws op dit moment. Het weer. Gerrit Hiemstra. De laatste buien trekken naar Duitsland weg. En verder is het droog met opklaringen. Er staat een stevige zuidwestenwind, matig, windkracht 3 tot 4. Vrij krachtig tot krachtig op het IJsselmeer en aan de kust. En vanavond neemt de wind af. Vannacht is het vrijwel helder en de temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. De wind is zwak uit het zuiden. Morgen is het mooi weer met veel zon. Vooral boven land ontstaan ook stapelwolken En morgenmiddag kunnen die in het zuidoosten en oosten uitgroeien tot een enkele bui. Ook in het noordwesten kan een enkel buitje overtrekken. Het wordt morgen 20 tot 24 graden, op een enkele plaats wellicht 25. Er is morgen niet veel wind, zwak tot matig, windkracht 2 tot 4 uit het zuidwesten. En morgenmiddag draait de wind naar het westen. Maandag is het droog met veel zon, het wordt dan 21 tot 25 graden. Dinsdag is het vergelijkbaar, maar in het zuidoosten en oosten kan het in de avond en nacht gaan regenen. Daarna lijkt het wat wisselvalliger te worden, maar de onzekerheid over die weersontwikkeling is nog groot. Ik sluit af met de hooikoortsverwachting. Morgen is het niet zo gunstig. Aan de Er staan files op de A9, ook maar richting Amstelveen. Voor Knobbert Rotterpolderplein, 2 kilometer. Bij Rotterdam op de A20, richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam Centrum, 3 kilometer. En dat komt door wegwerkzaamheden. Radio Tour de France. NOS Radio 1. 8 minuten over half 6, u bent weer terug. Laatste 20 minuten van Radiotour op deze zaterdag. U heeft het ongetwijfeld al gehoord. Da Costa won die etappe op 15 seconden. Zeg maar alle mannen die zichzelf kansen toedichten voor het klassement. Maar hij, en dat is dus Robert Gezing, kwam in de problemen. Omringd door ploegmaten werd hij 56ste op 1 minuut 23. En verspeelde dus 1 minuut en 8 seconden. Maar liefst aan alle klassementsmannen. Steven Dalenboud in gesprek met de man die nog wel de witte trui behield vandaag. Robert Gezing. Robert, je trekt hier weer de, weer de trui aan. Uh, met wat voor gevoel? Um, nou ja, het is uh, voor mij natuurlijk nu uh, vandaag echt een, uh, een baaldag. Uh, dan zeg ik het nog netjes. Uh, ja, ik had gehoopt de verlies te beperken. Of ja, het liefst helemaal niet te verliezen natuurlijk. Maar het, is nog heel erg moeilijk, of het blijkt nog heel erg moeilijk om, uh, om het niveau te halen wat ik normaal heb uh, nou, die valt van twee dagen terug. En, uh, ja, dit was eigenlijk een beetje wel waar ik bang voor was. Dat is klote als het dan uiteindelijk ook gebeurt. Ja, Vertel over die klim, die klim van de tweede categorie. Daar moet je lossen. Hoe gaat dat precies? Ja, ze versnelde één keer en dat was voor mij al te veel. En, uh, ja, benen willen niet wat, uh, wat het lichaam wil. En, uh, dat maakt het uh, niet erg leuk om uh, een tour te rijden. En, uh, ik had, uh, ja, het is, al, het is al zwaar natuurlijk zijn Tour op zich. En uh, dan ook nog, uh, dan ook nog uh, ja, lichamelijk ongemaakt erbij. Dan uh, uh, wordt het natuurlijk nog een stuk zwaarder. En, uh, uh, ja, ik heb het net ook al gezegd, maar ik denk dat ik toch een uh, renner van een beter niveau ben dan wat ik hier laat zien. Dus uh, ja, zoals dit is, uh, is de toer niet veel aan. Is het dus een kwestie van ja, in ieder geval uitzingen tot die, tot die rustdag? Ja, dat is even afwachten hoe het allemaal gaat. Ik kwam net van de fiets af, maar op dit moment uh, heb ik niet veel, uh, niet, veel lol, uh, niet veel lol aan, zeg maar. Robert Gresink heeft er niet uh, veel lol aan. Uh, het, is, het is duidelijk. Gisteren was hij overigens ook al... Hè, toen iedereen wel wat blij was dat hij zo goed in die groep was... gaf hij eigenlijk zelf al een beetje aan van... nou, het ziet er misschien wel mooier uit dan het is. Hè. Hij, is hij is hard gestuiterd. Uh, je kunt nooit zeggen hoe het gegaan was. Als, dan en niet en zo. Dat vallen. Er zijn ook mensen die zeggen... ja, Robert Greesink uh, valt wel vaak. Hè? Ja, ja, wat moet je daarvan zeggen? Ja. Het zit in een kleine hoekje en uh, als je op het juiste moment niet kan reageren... en je net de pech hebt dat het in de grootste koers van, van, van het jaar is in Tour de France... dan lig je op de grond en het ging verschrikkelijk hard. En het is heel erg lastig. Yeah. Ik, kan, ik kan daar niet een antwoord op geven of het per se Robert is die te vaak valt. Het is wel Als hij valt, dan valt hij wel keihard. Want uh, we hebben het gezien met zijn polsbreuken, we zien het nu weer. Ja. Want uh, Steven Dalebout in, in Frankrijk, uh, zijn er zelfs signalen dat hij misschien aan opgeven zou denken? Nou ja, dat, dat, dat wordt natuurlijk al snel gefluisterd als het heel slecht gaat met een renner. Um, maar ja, ik sprak dus zojuist met Geesink. En wat mij heel erg opvalt is toch al dat laatste antwoord van hem van... Ja, nou ja, het gaat allemaal zo rot. En ook de blik een beetje in zijn ogen van... Ik weet eigenlijk niet zucht wat ik hier te zoeken heb. En dit is een uh, heel vervelende Tour, zo is er niks aan. En dat vraag ik ook een beetje af of Aard daar misschien wat over kan zeggen. Aard, uh, als je zo in de, in de Tour de France staat uh, en zo die eerste week moet doorkomen... Um, ja, hoe werkt dat door in je hoofd? En kan het inderdaad zo zijn dat je dan maar misschien gewoon opgeeft... ook al heb je nog niet eens zo heel erg veel verloren? Ja, dat is, dat is denk ik het gevoel van, de, van Robert Geesink op dit moment... Um, uh, de verwachtingen van de raadbank en ook de hoop die ze uitspreken... dat het wel meevalt, dat hij er goed door is gekomen... dat hij geen tijd heeft verloren in een rit twee dagen geleden. Um, iedereen spreekt met een bepaalde hoop, terwijl Robert de enige is... die weet hoe ze zich voelt. En dat wat jij al aangaf, uh, gisteren zijn tekst, uh, vandaag ook weer zijn tekst... ik had een beetje hetzelfde gevoel erbij. Um, ja, ik zeg altijd, moeilijk gaat ook, ook al ben je gevallen. En je staat maar op 1 minuut 28, hè, in principe, van nummer 1. En dat lijkt heel veel... Maar het is ook nog heel weinig en ja. de Tour al is al twee weken. Die, die bezieling die hij in zijn ogen had voor de Tour de France als hij over het klassement sprak, of over het podium in ieder geval. Daar spraken ze over bij de Ja, uh, Mijn observatie is een beetje dat het toch al een beetje weg is. Ook zelfs gisteren toen hij die witte trui pakte. Ja, dat, dat, is, dat is wel dat is een heel duidelijke tekst van hem. En zeker zijn laatste woorden, dat, dat spreekt, uh, spreekt heel veel uit. En het is wel kort na de finish, maar ook niet zo kort dat je dit... Uh, dat je dit uh, Uitspreekt in emotie. Dit is toch wel het, het overal gevoel van Robert Geesink. En dat is toch een gevaarlijk gevoel voor een topsporter op dit niveau. Ja. Kortom, ja, de Rabobankbus vertrekt nu dus bij de finish van de, de Superbes. Gaat op weg naar het hotel. En uh, ik denk dat het inderdaad uh, de ogen vanavond op het hotel van Rabobank gericht zullen zijn. Want Aart we uh, zei het net al even. Uh, dit was een rit, maar gisteren zei je keurig rond deze tijd... of een half uurtje later, want dan gaan we een half uurtje langer door. Ja, morgen is een rit, maar zondag, dat is een rit, hè? Dus in die zin, uh, er is ook die, die rustdag is nog uh, uh, ver weg Heel in ver deze. Weg. Ja. Heel ver weg, qua gevoel. Ja, en niet, uh, niet alleen voor Robert Geesink. Uh, ook voor de, de laatste man in het ja. klassement vandaag... in de rituitslag, in de, althans, Wout Pols... Uh, we kunnen de twee in één een, een weekend kwijtraken op deze manier. Dat zou natuurlijk wel heel erg zonde zijn. Als, uh... Dat is nog een hele andere Nederlandse kenning waar ik het toch ook even over wil hebben. We moeten natuurlijk in dienst van Gees en Greij, maar dat is Mollema. Uh, de, de, toch ook met een soort grootse vorm naar de Tour gekomen. Prachtig seizoen tot nu toe. Uh, mogen we zeggen dat die tot nu toe ook erg tegenvalt? Nou, tot, eigenlijk tot aan vandaag niet. Uh, tot aan vandaag deed hij het gewoon heel erg goed. Uh, stond daar waar, uh, waar hij bij moest staan. Was uh, attent als, uh, als Robert geholpen moest worden. Zat hij in de voorste groepen mee. Alleen hij komt nu uh, 2 minuten 36 binnen in, het, uh, in de etappe. Een stuk achter Robert. En dan zal hij ook wel zijn, zijn merendeel van zijn werk hebben verricht. Voor uh, Robert Gezink. Maar daar hoort hij zeker niet thuis. Die hoort gewoon op, voor het groepje op kop uh, over de streep te rijden. Dus ook daar ja, ja, is, ligt toch een kleine jaartje van. Uh, ik dacht dat ik heel erg goed bezig was, maar dat klopt niet, komt niet helemaal overeen met de werkelijkheid. En, als we nog even terugkeren naar Robert Geesink... het heeft natuurlijk ook met verwachtingen te maken... want uh, je zou kunnen zeggen, hij rijdt in de witte trui, hij rijdt op 1,28... morgen maar een schadebeperk en dan... maar die verwachtingen zijn natuurlijk totaal anders. Hè? Dat, dat kun je niet even omschakelen. Je kunt niet zeggen, nou ja, dan gaan we twee etages lager en toch nog net en nog verblijf zijn met z'n allen. Kijk, we gaven het zelf aan. Hè. De witte trui, daar ga je niet voor naar de Tour. Je gaat voor de gele trui naar de Tour. Met alles wat we gehoord hebben de afgelopen maand. Hoe de voorbereiding was, hoe geweldig het allemaal liep. Eh, niks aan het handje, de hele ploeg om, om Robert heen. En nu eh, langzaam werd het de witte trui een hoofddoel. En nu heeft hij de witte trui nog aan en heeft hij nog de leiding. En zit hij toch te bedenken of hij überhaupt wel zin heeft in deze Tour de Frans. Wij kunnen het antwoord hier niet geven. Nee, Wij <laughs> alleen maar gissen. Ja.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 Twist in the night away, Sam Cook. Over de berg De eerste berg van deze tour werd natuurlijk niet gewonnen door de drager van de bolletjes-trui. Er was enige euforie ontstaan rond Johnny Hogeland. Maar die was niet betrokken bij de ontsnapping van de dag. Verloor zijn berg-trui dan ook? De etappe naar Superbest werd uiteindelijk gewonnen door de Portugees, Rui Costa. Daar hebben we hem, Rui Costa. Nog steeds met uh, voorsprong. Gaat hij dan toch een etappe winnen hier in de tour? Hij gaat winnen. Hoe is het mogelijk, zegt Rui Costa? Wint hij hier de etappe en Vinokourov komt er niet aan? Dat is toch wel uh, sensatie. Louis Costa wint de etappe hier met een gemiddelde van 41 kilometer per uur. Met een uh, etappe die begon toen negen renners vooruit gingen rijden... met in die groep Adi Engels. Lange tijd reden ze ervoor. Maar in de eerste serieuze beklimming, een berg uit de tweede categorie... ging die voorsprong al teruglopen. Amerikaan met de Nederlands achternaam TJ van Garderen kwam als eerste boven. Robert Geesink moest toen al lossen in deze beklimming. Terwijl ik nu even meeluisterde. Want ik dacht uh, iets te horen over Geesink in de problemen uh, in dat peloton. Gio, heb jij daar toevallig meer zicht op hierachter? Ja, nou, dan moeten we in ieder geval het peloton uh, echt uh, te zien krijgen. Want ik zie wel een langgerekt peloton. En ik zie daar niemand uh, achter rijden in een uh, lange witte trui. Want hij steekt altijd boven iedereen uit. Maar dan nou kijk ik naar de kop van het uh, peloton. Waar tempo wordt gemaakt door de ploegmakkers van Evans. En daar zie ik Geesink in ieder geval uh, niet bij zitten. Dus het zou zomaar kunnen hoor. In die afdaling sloot Gezing met ploegmakker zich overigens weer aan bij dat toen al uitgedunde peloton. Op weg naar finishplaats superbest Best moest er nog een bergje. Dat was een nare hoor, uit de derde categorie beklommen worden. En de Portugees Rui Costa bleek uiteindelijk de sterkte van de koplopers. Hij slaagde erin uit de greep van de jagers te blijven. Vino Koerov die zichzelf helemaal oplies. Philippe Gilbert, die verwacht werd, werd uiteindelijk tweede. En Cadel Evans werd derde. 15 seconden. Robert Geesink moest in de laatste klim weer lossen en hij verloor uiteindelijk 1 minuut en 9 seconden op de andere klasse Ja, Het lichaam wil gewoon niet uh, als het berg op gaat, uh, ja, gaat het gewoon niet. En, uh, ja, ik had de hele dag al moeilijk om uh, zeg maar, tussen de wielen te blijven en uh, in de finale, uh, kleine tempoversnelling, was er al op uh, de voorlaatste klim uh, ja, genoeg aan om mij uh, te wielen te rijden. En, uh, ja, ik denk niet dat, uh, dat dit, dit, uh, Robert Geersing uh, het niveau is van rennen wat ik normaal ben. En, uh, ja, daar baal ik natuurlijk ontzettend van. Omdat ik uh, ja, toer, uh, heb hier heel lang naartoe geleefd ik heb ervoor gewerkt. En, uh, ja, nou, door zo'n val uh, nu zo rondrijden is dus niet, uh, niet echt plezierig. Op het Geesink hoorde u. Johnny Hogeland, die andere Nederlander die in een trui reed, verloor zijn trui. Geesink verloor zijn trui overigens niet, want die rijdt nog in de witte. Maar Johnny Hogeland verloor dus bolle trui. Jammer, maar helaas, Johnny... Ja ik, ja, ik voelde me eigenlijk heel goed alleen. Vrij snel in het begin reedde ik hij maar nee, helemaal, dat was jammer. Maar ja, ik dacht, ik kan wel helemaal naar de kloten gaan rijden nu. Maar uh, als ik me zo blijf voelen, dan komt die trui wel terug. Door Husoft behield zijn gele trui tot verrassing van velen. Overigens, kwam in dat groepje binnen met minimale voorsprong nog steeds die ene seconde. Op Cadell Evans die nog steeds tweede staat. Frank Schleck staat op 4 seconden derde. En Geesink viel dus weg uit de top 10. Staat nu 17e op 1 minuut en 28 seconden. Bijvoorbeeld nog 14 seconden voor op Alberto komt door. Want die staat 20 ste op 1,42. De groene trui gaat weer terug om de schouders van Philippe Gilbert En TJ van Garderen neemt de bolle trui over van eh, eh, Hogerland Van Johnny Lang. En Robert Geesing, de geplaagde Robert Geesing, bleef wel leider in het jongere klassement. Aart, als we dit dan allemaal optellen... we hebben het net al uitgebreid over Geest... en ga toch eens even naar dat klassement. Huushoft uh, staat daar nog steeds verrassend. Gaat misschien nog wel een dag alles uit de kast rijden... om op die, op die rustdag nog te halen. Maar als we dan eens gaan kijken met Evans, met Schlek, Kleude... Vogelsang is een naam die we daar uh, ja, wel een beetje... maar toch niet zo verwachten. Dat maakt ook een sterk indruk, hè? Zeker een sterk indruk eh, voor iemand die eigenlijk niet op kop mag rijden tot nu toe. En straks in de bergen pas dat moet doen. Ja. Uh, voor de, de twee geslekken hebben ze toch gewoon drie man in de eerste staan van het algemeen klassement tot nu toe. En zelfs daar kunnen ze nog wel een beetje mee gaan spelen. Tony Martin zie ik dan. Hè. Na Andy Sleck natuurlijk. Daar hoeven we het in die zin even niet over hebben. Dat die hoort bij de grote mannen. Tony Martin is ook zo'n man waarvan je eigenlijk niet precies een beetje benieuwd is als het echte werk begint. Ja, de, Tony is eigenlijk de man die, die net even voor de, in de allerhoogste calls af moet haken. De ja. laatste twee, drie kilometer van zo'n call is dit jaar toch weer een jaartje sterker. Uh, gisteren trok hij in de laatste 500 meter denk ik, nog de sprint aan voor, uh, voor onze Kevinis. En vandaag zit hij gewoon weer bij de eerste mee omhoog. En dan zit hij toch in zijn klassement te rijden. En heeft een goede tijdrit. Hij heeft een goede tijdrit en heeft ook nog een ploegmaatje bij hem staan op de volgende plaats. Peter Velits, ja, wat, wat, wat, wat moeten we daarvan verwachten? Ja, Pe ja. Peter Velits is, uh, is een tweelingbroer, ja. uh, Martin en Peter, uh, wereldkampioen belofte geweest. Vorig jaar derde in de Vuelta, eindstand. Dus toch ook een jongen die, die gewoon de grote honden goed kan rijden. En daar uh, ja. uh, op podium heeft gestaan en nu gewoon achter staat in de Tour de France. Als we dan verder gaan, ik ga elke dag toch even een beetje noemen... de nummer 12 van het klassement, een beetje persoonlijke favoriet van mij. Jurgen van der Broek knippert ook niet met z'n tot nu toe. Volgt ook makkelijk. Volgt makkelijk, rijdt niet op kop. Heeft constant ook nog Jelle van Hennet bij zich. Uh, laat zich goed omringen door zijn ploegmaten, zo lang mogelijk. Vraag me af hoe lang uh, Zilbert nog mag blijven doorgaan... op de manier hoe hij nu rijdt. Uh, rijdt rijd voor het groen, uh, snap ik allemaal wel. Ook in de finale nog in, in weg te springen weer voor die puntjes... Maar... Ik denk toch dat de, de belangrijkste man toch, uh, ja, voor hun toch echt Jurgen van den Broek is. En dat, dat, dat zal hij toch een keer mee op moeten houden om, om voor zichzelf te blijven rijden. Als wij naar uh, Conta doorkijken, staat nu 20 op 142, uh, wat voor indruk maakte die op jou vandaag? Ja, toch niet het verschil kunnen maken. Wel proberen, wel een paar keer aanzetten om een beetje uit te kijken... en te voelen hoe uh, de concurrentie ervoor staat. Trekt het kopgroepje wel helemaal uit elkaar en laten we vol zijn benen weer gaan... omdat Andy Slek daar gewoon vrolijk in zijn wiel zit en rustig om zich heen kijkend. Um, het is net of hij aan het uh, losrijden is. Dan zeg ik altijd tegen mijn jongens, jongens, ga, ga lekker losrijden. Eentjes kijken en voor de rest geen, geen spanning op de been. Zo reed Andy Slek een beetje rond, ja. door aan. Dus ja, dat, dat gaf ook wel een beetje een ontmoedigende indruk... naar Contador toe. Dus die hield er ook gelijk mee op. Eh. Kan je in dat opzicht zeggen... we hebben natuurlijk morgen, en daar gaan we het zo over hebben... nog even, eh, als we nu naar acht dagen kijken... dat eh, de slekjes eigenlijk, als we nou zo stil aan alles is optellen... waarschijnlijk wel heel vrolijk aan tafel zitten. De, de familie slek met zijn ploeg. Ja, ze hebben gewoon, vandaag ook gewoon rustig gepoken en gewacht tot BMC eh, het initiatief nam. En niemand ging erachteraan rijden achter de Koerhof in de Koerhof. en. En zij dan uiteindelijk wel. Zij, de geboortjes hebben met hun team nog niks hoeven te doen. Enkel de jongens beschermen. Hebben ze ook perfect gedaan. we hebben ze ook goede renners voor. En zij zullen of morgen of zelfs helemaal niet morgen en pas na de rustdag... Uh ...hun pijlen gaan uh, afvuren. Ja, want dan gaan we naar die dag van morgen. Vandaag ging de koers hard. Eigenlijk waren er maar twee serieuze beklimmingen buiten. Dat uh, jij mij gaat vertellen dat het de hele dag naar rijden is. Daar, dat geloof ik ook, maar je snapt wat ik bedoel. Ja. Eentje van de ja. tweede en eentje van de derde tot slot. Maar morgen zien we eigenlijk echt een dag... ...waarin zich dat voortdurend gaat afspelen. Met volgens mij drie klimmen van de tweede categorie... Twee, ...drie van de derde, twee keer vierde. Kortom, dat is de centraal massieve rit... ...zoals we ze uh, dan zeg maar kennen. Uh, wat verwacht jij morgen? Gaan klassementsrenners zich hierin testen? Of krijgen we gewoon weer een groep uh, die weg mag? En vooral, als je nu de trui wil... want de winnaar staat nog steeds op 5-6 punten... dan is morgen wel je dag, hè? Veukler, bijvoorbeeld. dag van een lange ontsnapping. dag voor een groep die al vroeg wegrijdt. Je moet wel in orde zijn, wil je hier wegrijden. Dus ja. het, is, het gaat zeker een, een type renner Veukler moeten worden. En als Johnny je aangeeft van... Uh, ik voel me toch super, ondanks dat ik mijn trui kwijt ben... Dan zou ik mijn ogen maar een beetje op die voet leren houden. Want zo'n dag als morgen moet je met, met goede renners vooruit rijden. En niet met, met, met renners die, die daar niet thuishoren. Want dan heb je zelf een zware dag. Dus... En als we dan naar de klassemensrenners kijken... het is geen rit om de grote verschillen te maken. Ze zullen hier en daar eens wat testen. en eh, noem, Dat noemen ze geloof ik aan de boom schudden. En dan eens kijken of er zo hier en daar eentje afvalt. Ja, de, het allerbelangrijkste is dat de laatste 50 kilometer... zit nog één klimmetje van de vierde categorie in. Ja. En loopt een beetje naar beneden richting de finish constant. Dat maakt dat deze etappe lastig is. Maar wel te doen in, voor de klassemensrenners dan. Hè? Al de andere jongens die hebben het eh, zwaar zat. Die, eh, dat valt niet mee om erheen te komen, maar... Dat, die laatste 50 kilometer, daar, daar kun je als een ploeg heel veel recht zetten voor je kopman. Dus dat, dat maakt eigenlijk dat aanvallen voor de echte klassementsrenners in deze tappen ja, toch een beetje link is. Want je, je kunt ook heel makkelijk jouw energie verspillen en een, ploeg, een andere ploeg op kop gezet worden door een andere concurrent kopman uh, voor het klassement. En dan heb je wel heel veel energie verspeeld en je hebt niks opgeleverd. Dus een rit om naar uit te kijken in vele opzichten. En de vraag blijft hangen, dus blijf bij uw toestel en let op de televisie. Want Robert Geesink, we zijn niet eens helemaal zeker... wat hij morgenochtend, eind van de ochtend, van start gaat. Hè? We zijn niet zeker, maar we gaan ervan uit... dat hij gewoon wel het vechtersgevoel dat je in zich heeft... en denkt van potverdikkie, wat vandaag overkomen is... moet ik me zo morgen niet laten gebeuren. En als het gebeurt, gebeurt het maar, maar dan is de rustdag. Oké, okay, dat is na de dag van morgen. Dan zijn wij er weer, om twee uur natuurlijk. Dionne de Graaf zit dan hier alweer klaar... om die tweede rit door dat Centraal Massief te gaan volgen. Vandaag was dus de dag dat Huushoft stand hield... en Gezink helaas uh, duikelde in het klassement. Vanavond natuurlijk is er de toeretappe... waarin ook op allerlei wijze weer nagekaart wordt. En uh, morgenochtend ook de toer beheerst de hele dag zo'n beetje Radio 1. Acht dagen zitten erop. We gaan op naar dag nummer 9 en daarna op weg... Na de eerste rustdag. Dan zitten wij in Utrecht. we hebben ook geen rustdag natuurlijk, onder de dom. Maar eerst morgen, die rit door het Centraal Massief... met Huzoft in het geel. Gilbert rijdt dan in het groen. Van Garderen is de nieuwe man in de bolletjestrui. En Robert Geesink, als hij start... doet hij dat in ieder geval nog steeds in een witte trui. Kertige avond. Adama!